Gaat dan u heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegenen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zei u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.